Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Veel verkeersborden zijn overbodig en veroorzaken zelfs onveilige situaties, dat zeggen drie verkeersorganisaties in de Telegraaf. Van in totaal 3 miljoen verkeersborden in Nederland zouden er zo'n 600.000 kunnen worden weggehaald. Veilig Verkeer in Nederland zegt dat weggebruikers nu soms zo druk zijn met het opnemen van alle borden dat ze minder opletten in het verkeer. Lexwater zegt naar de klacht te willen kijken.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 In Polen komen vandaag zo'n 200 regeringsdelegaties... en tientallen staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar... voor de opening van de klimaattop. Komende twee weken moeten de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs... worden omgezet in afspraken. In 2015 werd afgesproken dat de opwarming van de aarde... ruim onder de twee graden moet blijven. In de Poolse stad Katowice moet worden uitgewerkt... hoe landen dat denken te bereiken. Het weer, vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. Mogelijk breekt ook even de zon door vanavond en dan weer regen bij een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. 27 files staan er in Noord-Holland... en daarom beperken we tot de files die minimaal 10 minuten vertraging geven. Nou, Er hoort A7 bij, Hoornzaandam... want nu staat er weer een kapotte auto bij de afrit Een uur vertraging, 15 kilometer file. A27 Almere-Utrecht bij Huizen, 10 minuten extra... En verderop bij knopend weert nog eens 10 minuten. De N203 Amsterdam-Alkmaar voor de aansluiting met de A9. 20 minuten in de file en rij je richting Amsterdam. Dus dan sta je bij Purmerend een kwartier vast. De N235 Purmerend-Amsterdam tussen de A7 en Ilpendam. Bijna een half uur oponthoud. De N243 Hoorn-Alkmaar bij Alkmaar. Meer dan een kwartier in de file. De N246 Westgafdijk-Beverwijk... Bij Noordijk 10 minuten extra en bij Westzaan uh, nog eens een keer een half uur in de file. En de N247 is ook geen feest. Van Hoorn naar Amsterdam meer dan een half uur langzaam rijden tussen Purmerend en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Waaronder uh, wederom een wel uit de jaren 80.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 you fall if you're losing your grip can't you see that I come crawling on my knees to get to you get to you get to you can't you see that I climb mountains just to be next to you next to you next to you but do you love me like i love you don't have to rush if you don't want to But just know that there's no way That anybody else could love you Like I love, like I love, you. love you Like I love you Love you Like I love you Love you Now you've been hurt before But a little love is enough to save you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 De auto liep slechts schade op aan de rechterzijspiegel. De automobilist kon gezien de geringe schade zijn weg vervolgen. Het college heeft de door onderzoeksbureau BING laten onderzoeken... of een schenking van 4.500 euro aan de ouderpartij Zandvoort... door een belanghebbende van het Watertorenplein dossier... van invloed is geweest op de besluitvorming. Het antwoord is nee. Het onderzoeksbureau BING, dat in opdracht van de gemeenteraad... onderzoek heeft gedaan naar vermeende invloed...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 Dance Classics doen het altijd goed op de radio. Zo ook op deze zaterdagmiddag bij CFM. Jo, de Sister Sledge and we are family. Aan de telefoon hebben wij Toos Bergen. Want morgen gaat er een geweldig mooi concert plaatsvinden in Agatha Kerk. En het is het concert van The Voice Company. Dat klopt. Toos, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel Rob.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 Dankjewel. En, en uh, we spreken elkaar nog wel. Dank jullie wel dat jullie deze aandacht aan hebben. Tuurlijk, Toos. Ja. Voor jou altijd. Graag gedaan, oh, Toos. Oké, okay. okay, tot dankjewel. de volgende keer. Doeg. Doei doei. Ja. Succes. Doei.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 maar eens terug bij Sinterklaas, niet Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Sinterklaas.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 Daar kan je het lezen, de laatste reglement hier in die zong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 Haven't an a doubt? that doubt we are in the right. If you don't look out, are you suffering? The heroes, the heroes return, and, and the royalty and are dead. While the angel learn that the